Um, Bart, wat ik ook heel indrukwekkend vond... dat was van zomer, wat een organisatie. Olympische Spelen, zo heet het allemaal niet... maar zo kwam het eigenlijk ja. toch wel over. En hè? ze genoten zo de uh, sporters... met een verstandelijke of lichamelijke beperkingen. Ja, Special Olympics ja, hebben het over. Hè? Daar hebben we het over. Och, geweldig. Ja. Heel mooi hoe, hoe ze toch helemaal uh, voor een sport gaan... en uh, zich er helemaal voor in kunnen zetten. Ja. En... Uh, het maakt eigenlijk niet uit of ze een prijs winnen. Ze wonnen allemaal een prijs. Ja, he. Ze hebben en, allemaal een medaille ja. gekregen. En, en prachtig ook de opening in ja. het stadion van VVV. En vervolgens in Pillamaas en in Venlo. En overal. Ja, uh, verschillende Noord -Limburg, plekken. Noord-Limburg. Ja. ja. Heel mooi. ja En vooral die, die net wat je al zegt. Uh, ik ben er zelf ook geweest om, om eens te kijken hoe dat dan eigenlijk gaat. Uh, ik heb bij tennissen te staan te kijken. En eentje sloeg dus dan die bal over dat net. En ze stond te springen als een kind van drie. Derover, erover, Maar ze vergat dat die bal natuurlijk terugkwam. Dus die heeft ze ook helemaal niet gezien. Maar ze had al gewonnen. Ja. Het, is, het is zo vertederend. Het is zo indrukwekkend. Mooi, absoluut. En wat een organisatie. Ik bedoel, we praten niet over 50 man. Maar we hadden ja. het over 100. Onderden. Precies, en met aanhang en verzorging en, en, en uh... Dat verdient zeker een compliment. Absoluut, een absoluut hoogtepunt. Ja. Of hoogtepunten gesproken, de AED's. Uh, Hebben we het vaker in ons programma over gehad? Uh, dit jaar geloof ik een beetje opgekomen. Of ze zijn er op verschillende plekken uh, komen te hangen. De, oh, uh, wat, wat, wat is de afkorting? De ja, automatische. De... Uh, defibrillator. Dat, dat hele lekkere ja. woord, waar we altijd alle twee uh, eerst moeten oefenen om het goed uit te spreken. Nou, ik vind dat heel belangrijk uh, dat daar heel veel aandacht aan geschonken wordt. Want um, ja drie minuten, vijf minuten kan een mensenleven redden. Mm -hmm. En hoe meer mensen zich daarvoor interesseren en met dus dat uh, apparaat om kan gaan, hoe meer mensen er dus ook um, ja, eigenlijk geholpen worden. En het grappige is, Bart, um, en het is echt geen flauwekul en geen smoesje. Ik uh, kreeg net voor de uitzending of even voor de uitzending... heb ik een telefoontje gehad... Uh gaat over dit onderwerp. Wij krijgen volgende week Mart Christians bij ons. Ja. En net wat jij vertelt. Het heeft een enorme vlucht genomen. En hij gaat uh, dus vertellen wat er inmiddels al allemaal bijgekomen is. En buurtpreventie. Uh, wat dat precies inhoudt. Ja, en de dus... verschillende cursussen overal. Ja. Hij uh, zal er volgende week vast en zeker heel veel over gaan vertellen. Alles over vertellen. Ja, 2010 uh, was ook het jaar van de passiespelen. Ja, twee van onze mensen speelden mee. Ja. Hè? Uh, onder andere Leo van Krooi. Ja, en, uh, en Ilse, Ilse van, van de Maander. Zonderkamp. ja. ja enig ongelooflijk leuk. Heel mooi. Ja. En over 2010 gesproken, een heel erg politiek jaar. Tweede Kamerverkiezingen. <laughs> hey god, begin je daar nou over. <laughs> ja, ja, over zich, daar moeten we eigenlijk wel ja. benoemen. Kunnen we niet langs, hè. Uh, uh, uh, uit en Maas uh, heeft er ook iemand meegedaan uh, voor het CDA Mustafa Amhouch, ja. ook hier te gast geweest. Ja. En uh, helaas heeft hij het net niet uh, kunnen schoppen tot een uh, kamerzetel. Zonde, hè. Hij ja. was er bijna. Mm -hmm. ja. En heeft zich er zo voor ingezet uh, aan alle kanten. Maar ja, we gaan het maar niet over het kabinet hebben. Van, van hoe dat in elkaar gefrommeld en gefriemeld is. Daar hebben we genoeg uh, over gepraat. Uh, <laughs> in dat deze dacht ik wel. Ook. En uh, laten we hopen dat 2011 is wat rust in Nederland brengt. En schij uit met dat geschop en dat geklier naar elkaar. Mensen, ga eens regeren. Want we hebben het langzamerhand zo nodig. Het wordt zo'n rommeltje in Nederland. Kijk, wat we? hebben we nog meer? Ja, gaan we naar het volgende onderwerp. Jubilea. Uh, ja. Twaalf en half jaar... ...onbekende gasten. Dat mogen we zeker niet vergeten. En uh, Sarfoos of Gates. Ja. Het programma van uh, Leo Peters en... ...Huy uh, Allebei hier... Uh, ja. Te gast geweest. En toen hebben we ze in het zonnetje gezet. Ja, en dat wisten ze lekker niet. Hè? Daar hadden we ze ja. op een gegeven moment toch best leuk te pakken. Hè? Want toen daar he, ging het toen om. Toen hadden we zelf een onbekende gast ja. uh, in onze uitzending. Ja, maar Heidi had het al heel gauw in de gaten. Ja. En, en, en Leo, die moest op een gegeven moment natuurlijk de studio uit, want die moest zich weer met de muziek bemoeien. Die dacht dat wij dat allemaal niet konden. En toen zag hij de onbekende gast staan. Dus toen was de boel al verraaien. Maar het was inderdaad chapeau. Uh, de, leuke uitzending. En uh, chapeau als je toch zo lang zo'n leuk programma kunt draaien. En ze hadden primeur, hè, de onbekende gast. Want daar was onze nieuwe burgemeester. Oh ja, ja, ja, dit jaar. Onbekende gast, ja. hè. Ja, geweldig leuk. Ja, over uh, uh, jubilea gesproken... 40 jaar het MAF-centrum. Ook een hoogtepunt. Absoluut, ja. En daar hebben ze ook veel... Uh, aandacht aan besteed. Ja. En uh, daar is ook... Uh, ja, heel veel... Uh, ja, Mag Aangedaan, ja, Mag hè? heeft nog veel erover verteld ja. tegen de uitzending. Over... Ja, maar dat is, weet je, dat dat een ja. van de oprichters is Ja, klopt. Geweest. En ja. heeft, ja, zoveel bands die daar <laughs> ja. uh, op het podium hebben gestaan, dus nu bijna niet meer voor te stellen. Ja, en die, die dus naar de top zijn ja. gegroeid, dat bedoel je. de toppers uh... hebben daar opgetreden. Ja. Ik, ik ga heel ja. eventjes, uh, ik ga je lekker even onderbreken. Um, want we hebben dus nog een paar dingen, uh, ook voor ons eigen programma nog, de huishouders, de wethouders. Huisartsen en ja. wethouder. Bouw. Bo, bo. <laughs> Een heel belangrijk evenement in Maasbree, 1 januari. Ja, ik. Daar moeten we toch heel eventjes aandacht aan besteden. Als we het nieuwjaar hebben gehad. terugkomen. Misschien niet geslapen hebben. Een frisse duik nemen voor 2010. Of in, uh, elf, moet ja, ik zeggen. 2011. Ja, 2011. Dat is 1 januari om 1 uur in Breedbronnen. Nou, als je een kater hebt. Dan kom je absoluut zonder kater. Boven in dat ijskoude. Goed, nou, let me toch. Uh... <laughs> ijskoude water. Goed, ik, Bart, ik gaf het je net al aan. Uh, wij gaan uh, 2011 door met onze wethouders. We hebben er lekker een paar meer. Dus we krijgen ja. eens wat nieuwe gezichten ertussen door. Dan um, is ons? Eerste 5 januari. Januar, dat is. gaf. Uh, Jansen. Raff Jansen hè? Je krijgen we dan. Oh, goed zo. Nou, dan, weet u, dan weet u gelijk wie dan. onze gast is. Volgende week. Ze kunnen gelijk de playlist samenstellen. Ja. <laughs> nee, eh. Uh... En uh, wij gaan uh, toch door... ook met onze contacten in het Pantheon, en wij gaan door met... de huisarts bij ons op bezoek. En dat vind ik ook ongelooflijk ja. leuk. We hebben veel onderwerpen het afgelopen jaar gehad. Ik wil heel even tussendoor, mag je nog ja. even wat zeggen? Uh, ook niet vergeten het Maas-Brees-Mannenkoor... met ja. een geweldig concert. Vijftig wow. jaar... Uh, bestaan ook. Hè. Ja, was dat was ook een jubileum. Die zijn ook verschillende keren hier bij ons te ja. gast geweest. Net als uh, de onderwerpen... wou ik zeggen van... Uh, van de huisarts. We hebben al van alles besproken. <laughs> uh, en er zal van, van, vast en zeker nog veel meer onderwerpen uh, komen. Ja. Maar ja, daar kijken we allemaal naar uit. Ja. Absoluut. Veel uitzendingen het afgelopen jaar... En uh, we gaan de, vrolijk door. Ja, en eigenlijk te veel om op te noemen. Want we hebben hier vier, pap vier grote papieren voor ons liggen. Ja, we hebben, zo, we hebben maar een beetje. Een paar hoogtepunten hebben we er met z'n tweetjes uitgepakt. 1 januari in Maasbrae om 1 uur. Hoor, oh, trekken dikke jas en een das op. En kijk naar de moedige mensen die in het ijs komen waterstappen. Of zelf het water gaan springen. Want de opbrengst. Nou. De <laughs> opbrengst gaat naar uh, Serious Request van 3FM. Uh, met, lees ik hier ook, de apres Duikhut. Dus als je het water. In bent geweest, kun je ook nog ja, iets drinken. Wordt het in ieder geval gezellig en uh, krijg je een warm onthaal. Ja. Nou, ik stap in het water in, uh, 1 januari, dat vertel ik je wel, maar ik doe het onder de douche. Dat vind